Zes uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. In het laatste half uur van nieuws in Co. het geluk van Sittard... door de ogen van twee fans die er al jaren bij zijn. En onze vriend Björn. Björn Nijnhuis over jonge voetbaltalenten die zwichten voor het grote geld en naar het buitenland vertrekken. en op de reservebank belanden. Klimmes Peters nu met het NOS Journaal. Schiphol wil een onafhankelijk onderzoek naar de stroomstoring van gisteren... waardoor duizenden reizigers stranden. De luchthaven wil weten hoe het kan dat er op Schiphol problemen ontstonden... terwijl de stroomstoring kilometers verderop in Amsterdam-Zuidoost was. Door de stroomstoring kon op Schiphol urenlang niemand inchecken. En dat leidde tot opstopping in de vertrekhal... en een tijdelijke sluiting van de luchthaven. Tientallen vluchten vielen uit en veel anderen hadden vertraging. Veel van de reizigers die gisteren niet konden vertrekken... zijn vandaag alsnog naar hun bestemming gevlogen. Het leger des Heils moet steeds vaker nee zeggen tegen daklozen... omdat er geen plaats is in de opvang.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 De politie was de plantjes op het spoor gekomen en had ze vernietigd. Omdat de man wil weten waar hij aan toe is, deed hij aangifte tegen zichzelf. Het kweken van biet is verboden, maar bij maximaal vijf planten wordt normaal gesproken niet tot vervolging overgegaan. Het NOS-journaal.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 Het streekvervoer ligt twee dagen plat door een staking. Vandaag en morgen rijden vrijwel geen streekbussen en regionale treinen. En dat betekent dat taxis goede zaken doen door die staking. Ik ga dus bij een leidinggevende bellen, want waarschijnlijk wordt er een taxi betaald. Nou, ik kreeg net een taxi aangeboden inderdaad, maar dat uh, is inderdaad heel prijzig. Ja. Dus dat, uh... Wie gaat dat betalen? Ja, goede vraag. Ja.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 Het, weer. het is op de meeste plaatsen bewolkt. En vooral in het westen valt er nog geregeld regen. De temperatuur ligt tussen de 12 en de 16 graden. Het gaat straks vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. En morgenochtend, dan blijft het nog even zo. Smiddags wordt het vanuit het zuiden droger. Maar met 9 tot 12 graden blijft het kiel. Ja, en er komt wel beter weer aan, gelukkig. Helene Geest, hoeveel files heb je nog? Nou, de files die worden minder nu. Er staan er nog 45 en ze worden ook allemaal een stukje korter... Alleen de nasleep van een paar ongelukken veroorzaakt nog wel heel veel oponthoud. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevaar moet je nog rekening houden met een half uur tijdverlies. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij Hoogkerk, 4 kilometer en 20 minuten vertraging. Er is er een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Door een ongeluk op de A2 is het vastgelopen op de A9 Alkmaar-Diemen... tussen Badhoevedorp en de afrit AMC. Daar heb je ook ongeveer 20 minuten tijdverlies. Het is druk op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. Ook daar 20 minuten op onthoud. En bij Rotterdam aan de zuidkant op de A15 van Rotterdam naar Europort tussen Pernis en de Botlektunnel een half uur vertraging... door een ongeluk met een paar vrachtwagens. Er zijn twee rijstroken dicht en dat gaat waarschijnlijk tot een uur of negen vanavond duren.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 NOS NTR. Fortuna-verdediger Per Schuurs kon het bijna niet geloven. Zijn ploeg promoveert naar de Eredivisie. 16 ja, jaar hebben we meer ellende gehad dan uh, alleen maar goede dingen. En uh, ja, dat ze nu dit mogen meemaken, wij met z'n allen, is gewoon fantastisch. En uh, daar moeten we ook uh, van gaan genieten. Lara Hensen. Nieuws en koken. Ik heb zomaar het idee dat dat ook gaat gebeuren in Sittard. Want vanavond wordt de ploeg gehuldigd. Verslaggever Martijn van der Zanden, jij bent erbij. Je schakelde eerder al eventjes met ons. Hoe is het inmiddels daar? Nou, de sfeer is erg gezellig, kan ik je vertellen, op de markt. Ik hoop dat je me goed kunt horen, want de muziek staat hier echt loeihard. En de markt is inmiddels voor de helft gevuld. Ik denk dat er nu zo'n ja, 2, 2.500 mensen zijn. Veel groen en geel natuurlijk, de kleuren van Fortuna. En ze zijn hier natuurlijk in afwachting van de spelers. Daar moeten ze nog even op wachten. Heel veel fans hier dus. En onder andere ook Cor en Pauline Blonk die zijn hier. En dat is wel knap, want Cor is inmiddels 86 en Pauline wordt dit jaar 80. En ze zijn al tientallen jaren fan en misten geen wedstrijd van hun clubje. Thuis hebben ze dan inmiddels ook een hele collectie met Fortuna-spullen. En die lieten ze me vanmiddag even zien. Wat denk je hiervan? keepershandschoenen. 2 maart, 18. schoenen. Balletje van Chris Bell. Ja, en dan heb ik Finn en Aikoet, dat zijn mijn favorieten. Kijk, een spandoek. En dat zolder ik even gauw elkaar op de naaimachine. Aikoet, nummer 1, met een hartje erbij. Een heel groot spandoek, een wit spandoek, wat staat erop? Met Fins stokkers aan boord, Voor ze bij Fortuna weer lekker gescoord En hij legt toch zaterdagavond de hoeien erin. Hè? Dat klussen jullie dan samen bij elkaar? Ja, nee, dat heb ik laten maken. Dat heb, ja, dat heb laten maken, dat ja. Dat ja. Maar het uh, doet hem wel goed, absoluut. En die, die keeper trouwens ook, de keeper want die gaat wel iedere wel keer met die duim omhoog. Ja, jullie, jullie kennen de spelers ook, hè? Ja, ja die, we gaan nog heel Wat veel trainingen. Waar komt die passie vandaan voor Fortuna Sittard? Weet ik niet. Hij ging vroeger al, hè. Hij ja. heeft hier een tijd alleen gezeten in de kost. En dan ging hij zondagmiddags meestal naar Fortuna. Dus ik kwam hier wonen, toen we getrouwd waren. En toen gingen we naar Fortuna. Maar ik had nogal een grote waffel. En toen zei hij wel, ik neem jou niet meer mee. Dus zei ik: ga ik toch op de fiets? <laughs> maar ja, we zijn te gegaan, dat ik Uit en thuis als het even kon. Oefenwedstrijden in de buurt. Uit naar Vendam maakten jullie niet uit. Nee, gek, dan gingen we met de supportersbus. Niet voor de geit, want het is niet zo leuk. Maar dat zijn enden voor hem, want te rijden wil ik ook niet meer. Zijn. We gaan niet alleen naar Fortuna hoor, we gaan ook naar de plaatselijke tweede klasse. Dus als die, maar die blijft die speelt natuurlijk op zondag. Dus als Fortuna naar de zondag gaat, dan moeten we gaan. Keuzes maken. Dan gaan we naar Fortuna. Hoe groot was de ontlading na de wedstrijd zaterdag? Nou, ik geloof dat ik daar te nuchtig voor ben, hoor. Wat heeft u gekocht? heb een nieuwe pet voor me gekocht. Kijk, de pet kan op naar de eredivisie. Ja, precies. Het heeft natuurlijk 16 jaar geduurd voordat ze weer in de eredivisie zouden staan. Dacht u van, dit gaat nooit meer gebeuren? Nou, nee, dat heb ik nooit gedacht. Dat heb ik nooit gedacht. Die slechte jaren, ah. dacht ik, nou ja... Als we maar niet uit die klas degraderen. Ik bedoel, zolang als je in dat dingetje mee blijft draaien... Dan, dan komt er toch een keertje iets waarvan je zegt van... Uh, de, de gesteun. Ik bedoel, dan was er echt een kneuzelf toch? Ja, ik ging niet meer naar de eredivisie. En dat die Turk daar nou gekomen is... De nieuwe eigenaar. Ja, de nieuwe... <laughs> ja, de nieuwe ik, de ik, ik heb uh, waardering voor die man, hoor. Ik, bedoel, ik, ik, ik wil hem niet uh, afkatten of wat dan ook. Maar uh, dat hij is gekomen... Ja, dat, dat is gewoon een, een, een, een nieuw kruispunt, zeg maar. dan mogen we zelf uitkiezen. welke weg gaan pakken. Maar er moet wel wat bij. Er moet wel wat bij. Maar ik weet helemaal niet wat die mannen in de portemonnee hebben hoef ik ook niet te weten. Maar we moeten het wel straks op het veld gaan zien. Er moet wel wat gebeuren, want anders is het misschien van korte duur. Ja, natuurlijk. Want dan wordt het nederlagen keer op keer groter. Ja. He, bedoel, we hebben het in die, in die lagere klasse meegemaakt. Dat je, dat je er in de bus stapt, dus avonds laat in Veendam. En dan denk je, van, zo, was de, zo was de nederlaag. Maar de volgende wedstrijd ga je weer mee. Hoeveel uur bent u, bent u bezig met Fortuna zo in de week? Nu? Ja, ik ben er 91 gepensioneerd. Ik kan wel in een, een puzzelboekje gaan zitten, maar daar, daar voel ik niet veel voor. Liever naar een training dan? Ja, dan maar liever naar die training. Ja. Dus of het nou het mooi weer is of niet. Uh, we hebben paraplu's in de wagen, we hebben stoeltjes in de wagen. Dus, uh, u, u zit langs de lijn? Van alles, van alles is uh, geregeld. Geweldig, dit soort fans, hè? Die zal ze maar hebben als Fortuna Sittert zijnde. Wat staat er vanavond allemaal nog op het programma, Martijn van der Zanden? Nou, het programma hier op de markt begint als het goed is om 7 uur. Dan zal de burgemeester uh, aftrappen. En daarna zullen de spelers zich uh, hier melden. Die vertrekken straks met een open bus vanaf het station deze kant op. Is niet zo heel ver rijden, een half uurtje ongeveer. En dan zullen ze hier op het podium verschijnen. En dat zal ongeveer tot 8 uur duren. En uh, ja, dat, zal dat wordt het grote hoogtepunt natuurlijk. Want even inderdaad, meneer de spelers, bent u er al klaar voor om ze te zien? Ik ben er helemaal klaar voor. En mag ik zeg, veel meer klaar dan dit gaat het niet worden, inderdaad. Ja, ja. U heeft er even op moeten wachten, hè? We hebben er... Uh... We hebben 16 jaar op moeten wachten op dit moment. Maar wij, hier met mijn uh, kameraad Fons, wij zijn dus inderdaad... Ik al wel hadden we zeggen, die mensen die, die dus wel nog gingen kijken toen het zo bedroevend, bedroevend slecht was. Wij waren een van die 711 die nog in dat stadion zaten toen het uh, inderdaad heel erg slecht was. Ja, want afgelopen zaterdag zaten er geloof ik 12.000 in het stadion. Hè? Gaat dat komende jaar ook zo zijn, denkt u, met de Eredivisie? Nou, dat zou niet goed zijn als ze niet komen dan. Ik bedoel, er zijn altijd successieporters, dat weet ik ook wel. Maar wat hij al zei, ja, dat wij er met z'n tweeën zaten toen aan de knieën gevroren tenen. Maar u was er wel. We zijn wel doel en we waren er wel. Ja. En nu komt de Feyenoord, Ajax, PSV, de grote namen komen weer deze kant op. Ja, daar hoort natuurlijk lachen. Hè? Ik heb een beetje medelijden met de ME. Die krijgen er een stuk druk op. Ja. En hopen dat ze het nu ook even, even weer volhouden in die eredivisie. Maar natuurlijk, lekker reetje. lekker een <laughs> Oké, okay, Nou, u gaat straks ongetwijfeld genieten. En dat geldt ook voor al die uh, duizenden andere mensen hier... die dus in afwachting zijn van de spelers van Fortuna Sittard. Heerlijk klinkt dat zo daar. Dankjewel, Martijn van der Zanden. We gaan uh, nog even naar Helene Geest voor de verkeersinformatie. De files die worden snel korter. In het noorden nog wel veel verdraging op de A7 van Heerenveen naar Groningen... door een ongeluk bij Hoogkerk, 20 minuten op onthoud. En ten zuiden van Rotterdam op de A15 een half uur verdraging... tussen Pernis en de Botlektunnel. Ik neem je ook nog mee naar het nieuws over Afghanistan. De dodelijkste dag voor journalisten in Afghanistan in ruim 17 jaar tijd. Zo wordt deze dag omschreven in verschillende media. Bij een aanslag vanochtend in Kabul kwamen negen journalisten om het leven. In een menigte van verslaggevers deed iemand zich voor als collega-journalist. Maar hij bleek een zelfmoordterrorist te zijn en blies zichzelf op. Veiligheidscoördinator bij de NOS is Peter Tervelde. Hij schat voor journalisten uh, veiligheidsrisico's in. Peter, ho hoe gevaarlijk is het eigenlijk om in Afghanistan te werken? Of is dat na vandaag is dat allemaal anders? Nee, Afghanistan is al een tijd lang een van de uh, gevaarlijkste landen ter wereld. Uh, er worden heel veel journalisten gedood. Deze is natuurlijk echt heel groot. De laatste keer dat er een aanslag was, dat uh, veel journalisten omgekomen was in 2016. Het was er een busje uh, met journalisten. Uh, waar een uh, zelfmoordpleger uh, uh, naartoe liep en die zichzelf opblies. En toen uh, kwamen er zes om en nu negen. Nee. Uh, ik heb zelf toevallig vijf jaar in Afghanistan gewerkt. Ja, ik sliep toen in hostels in Kabul bijvoorbeeld. Nou, daar kun je tegenwoordig al niet meer komen, want er zijn al twee van die hostels zijn aan aanslagen gepleegd. Dus het wordt voor journalisten. Afghanistan is echt een van de, uh, de toplanden om het zo maar te zeggen, waar uh, journalisten uh, gedood worden of waar aanslagen op journalisten worden uh, gepleegd. En ja, als je dan kijkt naar de situatie, als er aanslagen gepleegd worden... dan sturen wij daar soms ook onze mensen op af. Hoe schat je dat veiligheidsrisico in? Zeker. Dat is een, uh, weet je wat het ingewikkeld is tegenwoordig? De laatste jaren bij aanslagen... is dat het... Uh, vaak een, staat een aanslag niet meer op zichzelf. Mm. Het is uh, wat eigenlijk vanochtend ook gebeurd is. Er is één bom afgegaan. Uh, daar komen natuurlijk hulpverleners naartoe. Uh, er komen uh, journalisten naartoe... om er verslag van te doen. Uh, en dan uh, komt pas eigenlijk de grote aanslag. Uh, een tweede bom... die uh, de meeste slachtoffers maakt. Mm. Uh, dat zie je... Eigenlijk, nou ja, denk maar terug aan de aanslagen in Parijs. Hè. Uh, uh, verschillende aanslagen daar uh, die plaatsvinden. Of Zaventem, het uh, vliegveld in België... waar uh, uh, verschillende bommen naartoe uh, gebracht zijn. De eerste gaat af, iedereen komt om uh, mensen te helpen... en dan gaat de tweede af. En die uh, levert het meeste uh, slachtoffers op. En dat is... Weet je, voor journalisten is het uh, een hele lastige... want uh, ook wij als NOS, we willen natuurlijk als zoiets gebeurt... Uh, wil je er uh, zo snel mogelijk naartoe mm -hmm. om uh, er verslag van te doen. Maar aan de andere kant moet je denken aan je eigen veiligheid... en moet je dus continu de vraag stellen... Ja, is de aanslag eigenlijk al wel voorbij? Ja. En wat is jouw indruk, zullen journalisten ja. zich nu, ja. nu ja. Denk je terugtrekken uit Afghanistan? Uh, durven ze daar te nou, blijven? Nou ja, kijk, Afg Afghanistan... Uh, is een land waar veel journalisten al weg zijn. Heeft ook te maken met de aard van het conflict. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Want veel journalisten zijn natuurlijk naar andere landen gegaan. Zoals Syrië. Die op dit moment veel meer in het brandpunt van de belangstelling staan. Ja. Wat dat betreft Afghanistan krijgt gewoon minder aandacht. Maar het land wordt steeds gevaarlijker. Zeker een stad als Kabul waar toch de meeste journalisten wonen en werken. Uh, is bijna niet meer uh, te doen om daar gewoon op een normale wijze... Uh, je werk als uh, journalist te doen. Ja. Dankjewel, Peter. Peter Tervelde. Hij schat voor de NOS van andere veiligheidsrisico's in. De Lady van de Isley Brothers. Het is tien minuten voor half zeven. Fijn dat u luistert naar het Nieuws en Co. Gisteren was de laatste dag van de voetbalcompetitie in het betaald voetbal. En nu maar afwachten natuurlijk welke jonge talenten volgend jaar nog in Nederland zullen spelen. De verleiding om voor veel geld naar het buitenland te gaan is natuurlijk groot. Maar ook het risico om niet meer te doen dan op de reservebank te zitten en hem warm te houden. Dat overkwam bijvoorbeeld Nathan Ake die twee jaar bij Chelsea op de bank heeft gezeten. Ja, en wat is dan wijsheid hè, voor een sporter? Die weet dat de pensioendatum al snel komt. Op je 33ste. Um, sommigen houden het wat langer vol, maar het Komt al gauw en ik ga erover praten met vaste gast... een vriend van Nieuws- en Björn Nijnhuis. schaatser oud-schaatser en neurowetenschapper. Um, Björn, fijn dat je er de bent. Deze Akee die zegt nu dat hij eigenlijk niet bij Feyenoord weg wilde. Wat maakt dat spelers toch gaan? Ja, dat is toch een kwestie van geld. Hè? Ik, ik vind het toch opmerkelijk dat ze zeggen dat ze met pensioen gaan met 33 of 31. Ik bedoel dat ze dat financieel kunnen. Ja. Maar ja dat is maar één aspect daarvan. En je moet ook uh, de rest van je leven uh, uh, ja, vol, volbrengen met uh, uh, leuke dingen. Mm. En, uh, en ja, geld is daar maar één en niet altijd de meest belangrijke aspect daarvan. Maar kennelijk wel heel aantrekkelijk. En speelt de naam van, van zo'n club dan ook nog bij die jongens, denk je? Ja, de, de naam speelt daar. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met een bepaald soort uh, gokmentaliteit. Hmm. Uh, ze gokken dat ze goed genoeg zijn om het te halen. Hmm. En, en, en soms wordt dat een soort gok tegen kwaliteit van je sportsituatie. Dus Hoe je bedoel moet, je dat? Ja, je moet een beetje zo zien. Je, je kan dus uh, kiezen om geld te hebben ja. en te gokken dat je goed genoeg bent, dat uh, uiteindelijk je, je het redt. Zelfs mm. als je niet de aandacht en de, en, en de investering van, de, uh, van het sportstructuur om je heen, mm. om, je, om je echt goed te maken. Dus je kiest voor geld. Geld heb je, maar dat, dat sportsituatie heb je wat minder. Uh, of je kan kiezen... Uh, om echt te gaan investeren in, in, en, en zeker weten dat je de juiste mensen om je heen hebt. Maar ja, dan gok je dat je uiteindelijk in de toekomst meer geld gaat, gaat ja. verdienen. Ja. En grappig genoeg, ik moest in mijn carrière precies zo'n keuze maken. Want? Want ik, uh, ik werd gevraagd om, om, om deel te zijn van... van TVM, van een hele uh, goede sportploeg, waarin, ja. uh, waarin Sven er ook bij zat. en um, Ja, en, en een jaar, na de, een jaar uh, uh, nadat ik daar uh, een contract, ik had een jaar lang contract, uh, en toen moest ik weer tekenen. Hmm. Ik kreeg ook een aanbod van een andere ploeg, okay. om, uh, om daar naartoe te gaan. En als ik eerlijk ben, was dat misschien voor mijn sportcarrière uh, beter geweest. Of in ieder geval voor mijn... Als je weg was gegaan bij TVM? Ja, ja? Ik, ik denk het wel. Nou, hindsight is 20 /20. Ja ja. <laughs> maar, maar toen in de tijd weet ik nog dat ik de, zei tegen mezelf van... het is in ieder geval heel erg aantrekkelijk om met deze jongens te schaatsen... in plaats van waar, waar ik was in, in, in, in de sprintproef bij TVM. Okay. En toch ben ik gekozen om geld te hebben en te gokken dat ik ja. het zou kunnen redden qua sportsituatie. En ja, uh, is, als dat de goede keuze is geweest, dat is natuurlijk uh, af te vragen. Ja, dat is, dat is de achteraf, maar dat, dat is zeg je ook. Dat is dat balans waar we het over hebben. En Ajax loopt nu behoorlijk kans om bijvoorbeeld Justin Kluivert kwijt te raken. Is er iets wat een club zou kunnen doen om dat te verhinderen? Ik denk dat ze het zo moeten brengen. Ze moeten zeggen, luister, net zoals wat ik net zei, je kan investeren in, in, in, jou, in, een, in jou de beste infrastructuur... die je zou kunnen bedenken voor je sportcarrière. Ja. En dan gok je dat je uiteindelijk meer geld gaat verdienen. Mm. Of je kan investeren in het idee... of je kan investeren dat je heel veel geld krijgt... Ja. en gokken dat, je, dat het infrastructuur van je sportsituatie goed genoeg is. En ik denk dat ze de eerste moeten kiezen en niet de tweede. Maar je kan ook nog even wachten. Hè? Je kan ook nog uh, verder tot bloei komen. Misschien En later gaan. Of is het dan weer te laat? Nou, het, is een, het is een wedstrijd van begin tot einde om beter te worden. En, ja. en, da, en ik denk dat je altijd moet gaan investeren... in het infrastructuur om je heen als sporter. En niet per se in het hebben van geld. Want kijk, je kan <kuggen> geld hamsteren omdat je bang bent... Ja. dat je uiteindelijk niet genoeg hebt of dat je een blessure krijgt of zo. Maar uh, als, als, als sporter is het denk ik altijd beter om eerst te gaan investeren... In, in, in het beste situatie die je kan creëren om je heen. En hopen, gokken als het ware, dat dat geld uiteindelijk... naar binnen. Komt en niet tegenovergesteld. Bij jou is de omschakeling van ja, Dat heb ik dus schaatser... niet gedaan trouwens. Nee, nee, nee. Maar de, de, de overgang van schaatser naar wetenschapper... is wel goed gelukt. Hoe ja. heb jij dat aangepakt? Want je zegt het net ook, hè? je gaat met pensioen met, met je sport... maar je gaat daarna nog wel verder. Ja, welk andere uh, professionele bezigheid heb je... waarin je gaat van 100% vermogen... dat je het op de top van de wereld doet... tot 0% vermogen... en je kan ook bijna niks anders. Mm. Er bestaat gewoon niet. En dat is ook een van de redenen waarom ik uh, ben gestopt en door ben gaan met iets anders. Omdat er heerst geen cultuur waarin ze zeggen, luister, we geven je geld ook nadat je gestopt bent, mm. om dat proces van 10 of 15 jaar uh, uh, af te bouwen. Uh, ja, herbouwen van je leven in principe. Ja. Daar moet je ook geld voor hebben. Dus het is eigenlijk geen wonder dat die sporters gaan, gaan hamsteren met geld, omdat ze bang zijn en als ze, als ze klaar zijn, dan zijn ze dan, dan? met pensioen ja. en dan dat ze, dat ze niks meer kunnen. Dus, maar jij bent gewoon op tijd gestopt en je hebt op tijd gedacht aan wat daarna kwam. Ja, maar sommige je. mensen hebben daar veel meer tijd voor nodig en en, en ja, dat, dat moet. op we, welke leeftijd ben jij gestopt, Björn? Met 25. Oké, okay, dat is relatief vroeg natuurlijk. Dat is, dat is heel vroeg. En ja, Erben ja, uh, uh, is nog steeds boos over dat. <laughs> en dat horen we elke dag. Nee, dankjewel. Uh, want die is ook hier te horen natuurlijk op Radio 1... bij de collega's van BNN-Vara. Björn Einhuis, dankjewel weer voor jouw komst naar de studio van Nieuwsinkom. Tot zover met uh, Park Bogard staat tegenwoordig bekend als Camping Tranendal. Fortuna promoveert. En die hoort dus tevreden fans. En er zit schot in de zaak van de Kluisjesroof in Oudenbos. Ja, dat er uiteindelijk vorderingen zijn die ook zichtbaar zijn voor klanten. Gelukkig, eh, aanknopingspunt, eh, hopen dat het opgelost wordt. We hebben ruim 300 getroffenen. Het goud en zilver. En we gaan ervan uit dat mensen gewoon het eerlijke verhaal vertellen. 135.000 euro. Is het denkbaar dat het hier zou gebeuren? Nee, dat is niet denkbaar. Ik denk, hier ligt het safe. Maar het vindt toch eens aan boord. Als ze bij Fortuna weer lekker gescoord. Ik kan een, een, een puzzelboekje gaan zitten, maar daar hoel ik niet veel voor. Vijf jaar geleden had ik dus ook te maken met uh, mijn eigen scheiding. Mijn vrouw wou uh, scheiden. Dat was maar zo uh, simpel zeggen. Nee, maar die, die staat al dertien jaar. dus. dus dat uh, was even een hakgelag. Uh, Straks, dit is de dag met Rensenklaar. Klamer. ik wens u een heel fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Duizenden fans zijn naar de Grote Markt in Sittard gekomen... waar vanavond de spelers van Fortuna Sittard worden gehuldigd. De eerste divisieclub promoveert naar de Eredivisie. Voor de huldiging maken de spelers eerst een tour door de stad... in een open bus die vertrekt vanaf het station. Schiphol wil een onafhankelijk onderzoek naar de stroomstoring van gisteren. De luchthaven wil weten hoe het kan dat er op Schiphol problemen ontstonden... terwijl de stroomstoring kilometers verderop was. Door de stroomstoring kon op Schiphol urenlang niemand inchecken. Netbeheerder Tennet heeft vandaag honderden megaton extra elektriciteit in het buitenland gekocht. Er dreigt een enorm stroomtekort te ontstaan, omdat de energiebedrijven door een verkeerde inschatting van vraag en aanbod te weinig hadden ingekocht. En het leger des Heils moet steeds vaker nee zeggen tegen daklozen, omdat er geen plaats meer is in de opvang. Dat komt doordat mensen noodgedwongen langer blijven zitten, wegens een tekort aan geschikte vervolgopvang en woningen. En dan het weer, Marco Verhoef. Ja, op sommige plaatsen klaart het eventjes wat op, maar dat is wel met de nadruk op eventjes, want er gaat een lage drukgebied overtrekken vanavond, vannacht en morgenochtend vroeg. En dat betekent in het algemeen toch veel bewolking en het zal ook wel weer geruime tijd gaan regenen. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of zes en dat lage drukgebied zorgt ook nog eens voor flink wat wind. In de avonduren en vroege nacht met windstoten in de Limburgse heuvels. En daarna vooral veel wind langs de westkust. Morgenochtend vroeg is het in Zeeland en Zuid-Limburg waarschijnlijk al droog en dan langzaam wordt het op meer plaatsen droog en breekt van het zuiden uit ook af en toe de zon door. Weet je de vraag of die zon het ook gaat halen in Groningen? En mogelijk komen de opklaringen daar te laat. Temperatuur is magertjes. Het wordt 10 tot maximaal 13 graden. En die 13 is alleen lokaal in Limburg haalbaar. En woensdag komt de temperatuur wel wat hoger uit. Zo'n 16 graden is het dan. Lange tijd is het droog met wat zon. In de nacht naar donderdag nog wat motregen. En donderdag overdag klaart het dan langzaam weer op. Temperatuur komt vanaf vrijdag echt in de lift. In het weekend schijnt de zon en wordt het 20 Graden. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Helene de Geest zit bij de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Op de A4 duurt het wat langer van Den Haag naar Amsterdam... want daar staat een kapotte auto bij knooppunt Nieuwemier. De rechterrijstrok is dicht. De verdraging vanaf knooppunt Hoek ongeveer een half uur. Het is ook nog wat drukker op de A12... van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Duiven. Daar moet je rekening houden met een kwartierverdraging. En aan de zuidkant van Rotterdam op de A15... van Rotterdam naar Europort, tussen knooppunt Benelux... en de Botleektunnel nog 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een paar vrachtwagens. Die gaan ze vanavond pas bergen. Er zijn twee rijstroken dicht en dat gaat waarschijnlijk tot 9 uur duren. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag. Met Renze Klamer. Hele goede avond en welkom bij Dit is de dag. De komende vrijdag is het dode herdenking en altijd speelt de vraag weer op... wie herdenken we nou precies? Voorzitter van het 4 en 5 mei-comité Gerdy Verbeet... zei gisteren dit over in Buitenhof. herdenkt de mensen die zich gehouden hebben aan oorlogswetten. Daar betuigen we ons respect aan. En aan degenen die dat niet gedaan hebben, betuigen we ons respect niet. Na kwart voor zeven een gesprek met onderzoeksjournalist Marjolein van Paget... die kritisch is op het comité vanwege ons verleden in Nederlands-Indië. En met historicus Piet Emmer, die daar heel anders over denkt. En dit is de dag waarop de sollicitatietermijn sluit... voor het burgemeesterschap van Amsterdam. Onze commentator is Elma Draaier. Elma, wat is jouw stelling bij dit nieuws? Houd toch eens op met speculeren over de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Straks jouw uitleg. En dit is de dag waarop de Vereniging Verkeersslachtoffers... de noodklok luidt over veroorzakers van ernstige... of zelfs dodelijke verkeersongelukken. Dat een verkeersongeval met dodelijke afloop... een flinke impact kan hebben op de nabestaanden... bewijst deze vrouw wel. Die haar dochter en kleindochter verloor... in een dodelijk ongeval met een vrachtwagen. Mijn God, mijn God, mijn wereld is helemaal ingestort. De desbetreffende vrachtwagenchauffeur kreeg een werkstraf van 240 uur. Wat vindt u van de straffen die uitgedeeld worden na een ernstig verkeersongeval? En wie herdenkt u eigenlijk op 4 mei? U begrijpt dat u kunt meepraten, dat kan op Twitter als u dat wil. Wel even met de hashtag DIDD, dan zien wij hem ook. U kunt ook meekijken, de webcams ziet staan aan en zijn te zien via radio 1nl worden in Nederland nauwelijks vervolgd, waardoor niemand aansprakelijk wordt gesteld voor een ernstig ongeval en slachtoffers dus zelf voor de kosten op moeten draaien. Dat stelt Hans van Manen van de Vereniging Verkeersslachtoffers en hij gaat bij ons in gesprek met verkeersrechtadvocaat Bert Kabel. Goedenavond allebei. Goedenavond. Eh, meneer Van Maan, u maakt zich echt boos hè, hierover. Ja, verkeersslachtoffers worden in dit land heel erg slecht behandeld. Het begint al met het feit dat dus er maar in een zeer kleine fractie van de zware aanrijdingen... waarbij dood of gewonden te betreuren zijn vervolging wordt ingesteld. En eh, het blijkt dus nu dat het nog geen 4% is van de eigenlijke zware aanrijdingen. Dat ja. betekent dat er dan ook geen duidelijkheid komt over de schuldvraag... en dus over de aansprakelijkheid. En dat betekent in dit land dat je dus geen slachtoffer bent. Want er overlijden 613 mensen eh, afgelopen jaar door een verkeers ongeluk. 21.000 mensen ernstig gewond. Uh, kunt u ons mede met een voorbeeld? Dus een verkeersongeval waarbij... Uh, ja, blijkbaar. En daar niet wordt vervolgd, terwijl dat wat u betreft wel zou moeten. Nou, ik kan mijn eigen ongeval uh, nemen. Dat, uh, iemand die was in zijn telefoon aan het bellen en uh, had zijn aandacht uh, niet bij het verkeer, zag in een ooghoek een uh, licht op groen springen. Dat was alleen licht voor rechtdoor en niet voor linksaf. Hij ging toch linksafgeslagen, uh, heeft me geschept. Mijn linkerbeen compleet in de kreukels. En uiteindelijk is het niet vervolgd. De zaak is gesyponeerd. En gesponeerd omdat? Was er nog toe nou gereden? ja, volgens de officier van justitie was het niet te bewijzen. Maar ja, de politie heeft ook wat dat betreft aardige rollen weer geleverd met het PV. Dus bijvoorbeeld er staat op een gegeven moment een, een auto getekend bij de situatieschets. Maar er staat geen kenteken bij. Het eerste wat de politie doet is vragen van als ik zelf kom, dan heeft hij een kenteken. Maar is gevolg dat er dus een hele belangrijke getuige niet opgespoord kon worden. En heeft u daardoor schade gehad hè, die u zelf moest vergoeden? Nou ja, ik kreeg dus uiteindelijk van de verzekering nul op het request. Want die zeiden van ja, u heeft het zelf veroorzaakt. Want onze verzekerde heeft verklaard dat u met extreem hoge snelheid... tussen de stilstaande auto's door bij duizenden stonden... het voeren van licht door het rode stoplicht. De kruisje met opgereden. Ja. Dus ja, hij heeft het helemaal aan zichzelf te danken. Dat is uw eigen situatie, ja. die zo er erg vervelend. Maar u kent dus heel veel mensen die vergelijkbare gevallen hebben ja, meegemaakt. Want, uh, nou ja, want uh, zo'n pak een beet uh, 95% wordt geseponeerd. En uh, uh, zo'n 4% komt het dan tot een uh, veroordeling. Ja. Okay, Bert Kabel, verkeersrechtenadvocaat, er staan veel mensen bij... Ja. Uh, die misschien aansprakelijk worden gesteld... Herkent u dit soort verhalen? Nou, kijk, Laat ik voorop stellen, er moet altijd zorgvuldig onderzoek worden gedaan. Dus als de politie een ongeval onderzoekt, euh, dan moet de politie er goed naar kijken. Euh, wat ik vanochtend in de media las, is dat de kritiek met name ziet... op het feit dat er wel onderzoek is gedaan... maar dat er vervolgens niet tot vervolging euh, wordt overgegaan door justitie. En de officier van justitie moet natuurlijk altijd kijken... of er een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Euh, en als dat het geval is, zal de officier gaan vervolgen. Als dat niet het geval is, ja, dan kan de officier naar mijn mening... ook niet anders dan niet te vervolgen. Nee, maar dat percentage, he, meneer Van Maan, wat zei u, 4% ja, dus van wel verlaag, dat? Natuurlijk. 4% en van? 4% van de aanrijding waarbij dood of gewonden te betreuren zijn. Daarbij wordt tot vervolging overgegaan. Ja. En bij de rest zou dus niet genoeg bewijs zijn, meneer Kauw. Ja, ik, ik, ik ken die cijfers niet, dus ik weet het niet. Wat ik vanochtend in de, in de krant las, was dat het uh, percentage geloof 7 op de 10 was... waarbij dan werd uh, vervolgd. Nee, dat is als er al vervolging werd ingesteld... en werd nog in 3 op de 10 gevallen, werd er geen veroordeling uitgesproken. Dat betekent dus dat de kwaliteit van de informatie die naar het OVJ wordt aangedragen... dat het gewoon ver beneden pijl is. Want het willen bij mij niet denken dat als dat echt goed en grondig gebeurt... dat er maar in zo weinig aanrijdingen een vervolging kan worden ingesteld die succesvol is. Ja. Nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Uh, het is natuurlijk zo. Kijk, als een dossier slecht is, dan kan dat zo zijn. Maar mijn ervaring is ook dat de rechters de zaken aanhouden... en dan vaak ook nadere informatie vragen. Bijvoorbeeld van het NFI, die dan nader onderzoek moet doen. Het nou, maar er is informatie instituut. beschikbaar die niet gebruikt wordt. Het, het uitlezen van de event data recorders... zou een enorme hoeveelheid... De... Dat zijn de kastjes die hè, sinds een paar jaar in de nou, sinds, uh, uh, sinds auto's zitten? Nou, sinds 2004 zit het in alle auto's. En ook in een aantal wat luxere modellen al van voor die tijd. En het is dus... een soort zwarte doos in het vliegtuig, hè? Dus staan Ja, op het is niet over... helemaal een zwarte doos. Het legt alleen maar de crash vast. Dus 30 seconden voor de klap tot 10 seconden na de klap, zeg maar, ja. weg. En dat kan worden uitgelezen? Het kan worden uitgelezen de snelheid, verlichting, richtingaanwijzers, stuurbewegingen, rembewegingen, et cetera, et cetera. En dat, dat gebeurt informatie. niet? Dat gebeurt maar heel zelden. En, uh, nou, vorig jaar is dan gezegd dat... Uh, in zeven van de politiedistricten... zou dan in zeer ernstige aanrijdingen... wat het ook mogen wezen... dan de zwarte doos of de data recorder worden uitgelezen. En, Maar ja, dat is natuurlijk mijn druppel op de groeiende plaat. Ja. Bert Kabel, u zei net, he, bewijs is soms ook lastig. Neem ons eens mee dan in... in want het lijkt nu zo, he, van, nou ja, er is zo'n zo event data recorder die moet toch uit te lezen zijn. Soms is er hele duidelijke informatie. Er wordt blijkbaar niet altijd goed rapport op nee. Nou, Met die event data recorder is het zo, die kan uitgelezen worden. En die is ook in bepaalde zaken ook wel gebruikt. Een bekend voorbeeld is een Rotterdamse zaak. Waarbij iemand met een pick-up truck uh, heeft veel te hard had gereden. En daar heeft men ook gebruik gemaakt van die event data recorder. En uh, dat is ook tot een veroordeling gekomen. Uh, nu is het niet zaligmakend. Want bijvoorbeeld uh, voorbeeld. Uh, vaak is die event-data-recorder gekoppeld aan de airbags. Dus als de airbags uitgaan, dan registreert hij. Als de airbags niet uitgaan, registreert hij niet. Dus hmm, dat betekent, natuurlijk. als je een aanrijding met een, een fietser bijvoorbeeld hebt... waarbij de airbag niet uitgaat... Ja, dan registreert dat apparaat op dat moment ook niks. Ja, dus, ja Van Deurzen van uh, RTL4. Die heeft uh, het item een tijdje geleden in een journaal gehad. Uh, die kon laten zien dat hij was sachtisch aangereden... achter uh, met zijn auto. Anderhalf jaar voor de opname. En dat was nog steeds in ieder geval een data report terug okay, te vinden. Nou, even los van de technische specificatie van die, van die EDR. Wat zijn nog meer gevallen kabel waarvan, waarvan u zegt, van, nou dat is echt lastig. Daar kun je niet zo makkelijk bewijs uh, vinden. Of daar kun je niet zo makkelijk iemand aansprakelijk stellen. kijk, Nou ja, kijk, Het is heel moeilijk. Uh, het enkele feit dat er een verkeersongeval ontstaat, wil niet zeggen dat je ook schuld hebt aan het ontstaan van het ongeval. Uh, een voorbeeld, je rijdt op een, op een weg. Uh, uh, je rijdt op een bocht af en er ligt olie op het wegdek. Dat zie je niet. Je rijdt door die bocht heen en je verliest de macht over het stuur. Uh, en dan Vervolgens dan eh, rij je bijvoorbeeld tegen een boom... en degene die naast jou zit komt te overlijden. Ja, eh, ben jij dan verantwoordelijk voor het ontstaan van dat ongeval... als jij bestuurder bent? Ja, ik vind op dat moment wellicht van niet. Als je gewoon keurig rijdt, je houdt je aan alle regels... Ja. maar door de olie eh, eh, raak je de macht over het stuur kwijt... ja, dan is er geen dader aan te wijzen. Nee, nee, maar een event recorder zou dan wel laten zien dat je inderdaad keurig aan de regels hebt gehouden. Ja. Dus het is ook voor de veroorzaker vaak heel plezierig... want die kan laten zien van kijk, ik heb me aan de regels gehouden... maar dit is echt een ongeval. Dat, zou, zou dat meer kunnen worden toegepast? Uh, Zeker, dat zou meer kunnen recorden? worden toegepast. Want het gebeurt klopt. niet zo vaak? Nee, maar het heeft natuurlijk ook met te maken... niet iedere auto heeft dat. Hè. Dus met name de nieuwere auto's, de moderne auto's... die hebben dat. Vanaf 2004 klopt dat? Ja, maar dat is niet die hebben verschillende idee, systemen. Kijk, Amerikaanse auto's hebben het al langer want Amerika heeft het destijds ook verplicht gesteld... voor auto's die daar geproduceerd worden. Uh -huh. Maar binnen Europa is het nog niet bij alle auto's het geval. En als het niet zo is, ooggetuigen, camerabeelden... Dus... Uiteraard, die, die, als het goed is, doet de politie onderzoek... en dan gaat de politie ook kijken naar camerabeelden. Dan gaat de politie kijken naar getuigen die er wellicht zijn. En er moet natuurlijk altijd grondig onderzoek worden gedaan. Nou, ja. Dat ook wordt af te dingen. Want de ANWB heeft in de kampioen van ik meen september 2016... een artikel gepubliceerd waarin ze maar 3700 van de 22.000 ziekenhuisgewonden... in de processen verbaal terug konden vinden. Dus ik denk dat hier nog best een verbeterslag gemaakt kan worden. Ik denk ook dat het onderzoek veel diepgravender moet gebeuren. Domweg omdat slachtoffers nu met een lege me, dode must worden afgescheept. Ja, maar je vindt wel Hans van Maanden dat he, je, je kunt niet in alle gevallen uh, genoeg bewijs vinden of tot vervolging overgaan. Bijvoorbeeld, he, dat bij, de, zal, bij de olie die op de weg ligt. Dat zal, nou, laat ik zo zeggen, als de, in, in zo'n geval kan juist die event data recorder heel duidelijk laten zien je keurig aan de regels gehouden. En ineens begon die auto hele rare bewegingen te maken. Ja. Het kan dus ook gewoon heel goed helpen voor mensen die zich wel aan de regels houden en die gewoon echt domme pech hebben om ze te laten zien: van... kijk, ik, dit is mijn fout niet. Ja. Elma Draai, je had het nieuws ook gelezen volgens mij vanochtend. Ja, ja. Wat vind jij ervan? Nou, ik heb er zelf ook wel eens over geschreven. En namelijk uh, over de verbazing, over hoe on onwaarschijnlijk laag de, de straf voor zijn, zelfs als het bekend is, uh, als duidelijk is dat er een schuldige is. Zoals als het, het voorbeeld wat we noemen met, met de, de 240 uur werkstraf voor twee overleden. Vind ik echt, en ik weet ook van gevallen uit mijn omgeving hoe onverdraaglijk dat is, hè? dat je dat je zo weinig genoegdoening krijgt... als nabestaande in dit geval. Nou, ik kan het dat? voorbeeld nemen van de bekende voetballer... met de toepasselijke initiale PK, die in Amsterdam Noord? Patrick Luijven, een... bedoelt u? Sorry? Patrick Luijven bedoelt ik u? Ik wil uh, even de initiale houden. Uh, um, die heeft wel toepasselijk, moet ik zeggen. Uh, die heeft meneer Putman doodgereden, mevrouw Putman het ziekenhuis in. Uh, en toen kwam er in de strafzaak een voor mij misselijkmakend... Uh, uh, getouwtrek over de snelheid op het moment van de klap. En ja. het N.V. had bepaald dat het tussen de 72 en de 80 km per uur was. En meneer PK kwam met een eigen expert dat het tussen de 64 en de 72 zou zijn. Ja. En om een of andere mij nog steeds niet duidelijke reden wordt meneer de expert van de PK wel en het N.V. niet geloofd. Oké, okay. we gaan even niet concreet op die zaak in, maar Bert is er even reageert op he, wat, wat ja. het wat hij reis zegt. De straffen zijn vaak zo licht in vergelijking met andere ja, misdrijven. Je, je moet natuurlijk altijd kijken in die zaak en dat is heel erg lastig. Kijk, een geringe Fout in het verkeer kan tot hele grote gevolgen leiden. Dus één moment van onachtzaamheid kan leiden tot het overlijden van iemand. En die rechter moet natuurlijk wel beoordelen, dat is de jurisprudentie van de Hoge Raad. Als het een geringe fout is, moet je dat wel meewegen. Dan mag je niet zeggen dat het overlijden, gaan we dan ook dan daarin meewegen. Je moet kijken wat iemand fout heeft gedaan. Mm -hmm. En daar moet je het op. Hij uh, wilt natuurlijk op zo'n kort Moment heb je een grote verantwoordelijkheid achter het stuur. Dat klopt, maar het kan zijn dat je bijvoorbeeld iemand voorrang moet verlenen. en net één moment hebt dat je niet oplet. Ja. en dan kun je wel iemand en, aanrijden. Heel met kort nog, Maar als er drank in het spel is. Dat is anders, anders. Dat is anders. En je ziet ook bij drank. er zijn ook genoeg voorbeelden van te, te, te, te vinden. Uh, tegenwoordig worden jaren gevangenisstraf opgelegd. als iemand onder invloed van alcohol is en dan een dodelijk uh, ongeluk veroorzaakt. Okay, dus dat je ziet daar dat, dat in onderscheid een wordt wel gemaakt. Dat wordt zeker gemaakt. Oké, okay, ja. noem me dat ook misdrijven? Tot hier eventjes. Dit is een dag waarop in bijna heel Nederland het streekvervoer plat ligt door een staking voor minder werkdruk en meer loon voor buschauffeurs. Maar dat betekende wel dat veel mensen niet op tijd aankwamen op hun werk of op school. Gelukkig was daar het Brabants busken, dat wel mensen naar de plek van bestemming kon brengen. Zo was Sjan uit Venlo heel blij dat ze Brabants busken tegenkwam. Ja, ik vind het heel leuk dat jullie me tegenkwamen. Nu ken ik de mensen naar mijn dochter toe, als ik de trein terug naar huis gepakt. En dit is de dag waarop de sollicitatietermijn voor het burgemeesterschap van Amsterdam sluit. Al een tijd zoomt de naam van voormalig GroenLinks-partijleider Femke Halsema rond. In het Radio 1-programma Kunststof zei ze er op 5 april nog dit over. Het ongemak is natuurlijk gewoon dat ik er niks over kan zeggen. Ik bedoel, er is nee. geen profiel, ik loop er wel over te piekeren vanzelfsprekend. Maar ik, uh, uh, ik weet het niet... Ja, Elma Draaier, er waren veel publicaties over dat burgemeesterschap in Amsterdam. Nou. Vandaag nog een groot stuk in de volkskrant hè, over Vemka Halsema. Ja. Jouw stelling bij het nieuws? Mijn stelling is, houd het eens met dat gespeculeer... over wie de nieuwe burgemeester wordt. Want dat is natuurlijk allemaal onzin. onzinjournalistiek. En überhaupt onzin. Onzin, die geruchten, die gaan wel, hè? Ja, natuurlijk. Dat is ook wel heel erg leuk, namen die rondzoomen. Maar ja, dat moet je toch gewoon fijn in de kroeg doen. Of in een column desnoods, of in een commentaar. Maar dat je als twee kranten, inderdaad... Dus vandaag mijn eigen krant, Volkskrant. En die driekant het parool, dat sloeg echt alles. Die hadden een soort onderzoek laten uitvoeren eh, onder Amsterdammers. En daaruit zou dan eh, zijn gebleken dat op nummer 1 staat Wouter Bos. Wij willen Wouter Bos. Maar, ja. Dat verbaast twee, jou? Kadisha Ariep. En op 3 dan weer de onvermijdelijke Femke Halsma. Ja. Nou, de, de, het is een doen onderzoek. En ook heel terecht heeft politicoloog Tom van der Meer... Eh, vandaag of dit weekend ook een stuk erover geschreven... dat het eh, eigenlijk beschamend is dat het zo gebracht werd... En je ziet dat het ook invloed heeft, notabene. Hè? Ook al zijn die data flinterdun. Maar mm -hmm. bedoel je flinterdun? Ze te weinig ja, mensen gevraagd? Over. Sorry? Wat bedoel je met flinterdun? Nou ja, de, de, de, de verschillen tussen die kandidaten... die zijn voorgelegd aan, de, aan zogenaamd een panel van Amsterdammers... die zijn minimaal, of zoals dat heet, niet significant. Ja. Dus je kunt helemaal niet met zoveel plon zeggen... Uh, uh, wij willen Wouter Bos. Ja, ja. ja, wellicht wel een heel klein deel wil Wouter Bos. Maar... Alle, bijna alle media namelijk het over. En dan nog net met aanhalingstekens zal ik maar zeggen. Ja, dat is gevaarlijk, zeg je eigenlijk. Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Want dat krijgt natuurlijk wel een eigen, eigen uh, uh, waarheid, zal ik maar zeggen. En dan, dan, ja, die commissie leest die kranten ook. Dus die laat zich daar ook door beïnvloeden. Die denken, dan nou verdorie zegt die bossen moeten we toch uh, wat ja. serieus nemen. Maar of nu, juist uh, Kadisha, Arup of... Uh, nu we het er toch over hebben. Wie heeft, jouw, wie heeft jouw zegen? Ja, dat zou natuurlijk een beetje inconsistent zijn. Als ik hier dan zeggen. <lacht> Wie ik, uh, wie ik zo ben. compleet anders dan de kwaliteitskranten. Ja, nou, ja, nee. Nou, ik, uh, Hier is ook ruimte voor een mening. Ja, nee, maar ik vind het toch een beetje lastig om dat ja? zo te zeggen. Ja? Ja, Ik, ik vind wel de, de redenen... Of, laat ik het zo formuleren. De redenen waarom Femke maar zo naar voren heeft geschoven... namelijk er moet een GroenLinks burgemeester komen. Nou, hoezo moet dat? Het is niet zo dat de grootste partij altijd de premier levert. En ook niet zo. Daar gaat het helemaal niet om. Je moet een kandidaat hebben die... Uh, het meeste draagvlak heeft. Ja. Dat, is, dat is het punt natuurlijk. Maar dat wordt natuurlijk door al die artikelen... kun je dat wel misschien een beetje aan reacties... of, of dit soort itemjes. Je krijgt wel... Je wil natuurlijk iets mee doen als krant. En het is allemaal zo'n geheimzinnige procedure. Ja, ik snap die journalistieke wellust ook, ook wel... om dat soort dingen te doen. Maar het, het, ik vind eigenlijk... Kijk, er komen straks twee kandidaten uit. Um, daar moet de gemeenteraad over gaan stemmen. Dat is zogenaamd geheim. Maar de Amsterdamse gemeenteraad kennende... ook in de nieuwe samenstelling lekt dat uit. Dus ja. laten we dan, als we weten wie die twee zijn... met z'n allen daar enorm en tot op over speculeren. Begrens je nieuwsgierigheid maar een beetje zou zeggen, hou je nou even koest en wacht tot de commissie klaar is. Zo zegt Elma Draaier. Dit is de dag waarop het Groningse oude pekela even op zijn kop stond door een politieachtervolging op drugsdealers. De dealers wilden hun waar verkopen aan undercoveragenten en toen ze onraad roken zijn ze er snel van doorgegaan. Jan-Hendrik Wolf was ooggetuige en nog steeds flink onder de indruk. Ja, ik denk wat is dit, hè? Ik denk miami Vice, of zo, dat ik bij mezelf... De, uh, en één, uh, die vloog hier over de weg. En die, die zijn ze nog aan het zoeken. Die anderen hebben ze te paard gekregen en een, eindje verderop, zijn, maar. Ja, heftig. <tied> En dit is de dag waarop SC Twente nog aan het bijkomen is van de nederlaag en uiteindelijke degradatie van gisteren. Na 34 jaar verdwijnt de club uit de Eredivisie en dat is niet zonder gevolgen. FC Twente moet bezuinigen. En directeur Erik Velderman legt uit wat er moet gebeuren om de begroting naar beneden te krijgen. De club zal, zal in moeten krimpen. Dat, dat is niet anders. Als de begroting daalt, dan moeten we ergens kostendalingen gaan vinden. En onderdeel daarvan is, is het personeel. Dus er van ontslagen, er zullen ontslagen vallen. Het is bijna 4 mei en dat betekent, zoals elk jaar weer, een discussie over wat we nu precies moeten herdenken. Deze keer zijn het de lawaai-demonstranten van de Facebookgroep Geen 4 mei voor mij, die problemen hebben met de invulling van de herdenking. Ze vinden de herdenking racistisch, want er wordt volgens hen geen recht gedaan aan onze geschiedenis met Indonesië. We gaan erover praten met onderzoeksjournalist Marjolein van Pagé, die zich specialiseert in onze geschiedenis met Indië, en met emeritus hoogleraar Piet Emmer, beide van harte welkom. Marjolein, even met jou beginnen. Uh, je ondersteunt de actie van de lawaai demonstranten niet, even voor duidelijkheid. Hè? Dus de manier waarop ze actie willen voeren. Uh, maar je bent wel eens met hun inhoudelijke punt... Ik heb niet specifiek gezegd dat ik er niet mee eens ben. Maar ik, ben, uh, ik, ben, ik zit er niet achter, om dat even duidelijk te stellen. Uh, ik je vind, zit er niet achter? Ik bedoel, je hoort niet bij die groep? Ja, want ik krijg nu al berichten dat omdat ik er wel erg, erg over uitspreek op social media... dat mensen denken dat, dat ik daarachter zit. Dat is dus niet zo. Maar dat we maar meteen even helder hebben. Wat vind je van een gekozen vorm die zij die zijn voorstellen? Ja, ik vind in dit soort onderwerpen dat... Het, dat de manier waarop uh, niet uh, dat we daar niet heel veel energie in moeten gaan stoppen. Het, het is hebben ze een punt of niet. Laten we kijken wat is het fundamenteel aan de hand. Maar dan laat en je daarin uh, zeg ik dus heel duidelijk... en daarom ik, ik, ik volg hun Facebookpagina en lees wat ze zelf schrijven... Uh, en daar sta ik helemaal achter wat ze schrijven. Oké, okay, maar de vorm zelf, dus het lawaai maken... daar uit je liever niet over of je dat wel of geen goed idee vindt? Nou, ik, ik denk dat alleen de aankondigingen van... Uh, het, het land alweer op zijn grondvesten heeft doen schudden. Dus in die zin is soms, uh, denk ik, uh, als een soort shock effect... Is, zijn, ja, zijn acties nodig om, om mensen Om op de agenda uh, te krijgen, uh, is het uh, yeah. geschikt? Natuurlijk hebben we elk jaar dit soort discussies... over uh, wat moeten we nou wie gaan we herdenken. Ja. Uh, maar als ik zie waarop ze in een hele korte tijd... Uh, dat dat we het nu toch, ja, naast alle natuurlijk haatdragende comments. Ja, ja. Dat we het toch hebben over, ja, maar wat was daar dan in Indië? Of nou, in laat, laten we dat dan maar eens even doen. Want je zegt, inhoudelijk kan ik hun bericht hè, onderschrijven. Waarom begrijp je precies hun kritiek op de huidige manier van herdenken op 4 mei? Ja, omdat ik die zelf deel. Dus ik heb vorig jaar ook... Uh, toen, zat ik met, uh, toen zat ik een keer... Uh, iemand wees mij daarop. Ik keek op, uh, gewoon op televisie. Dus ik was niet op de Dam of zo. Maar ik keek op televisie mee. En stond daar zelf toen zo van te kijken... Dat, uh, wat er dan precies gezegd wordt. En hoe het, de geschiedenis wordt uitgelegd. Mm -hmm. Op een moment dat heel het land toekijkt. Dus een moment dat we hè, zo vaak... is er niet aandacht voor nationale geschiedenis. Wordt er, het zijn twee belangrijkste kritiekpunten. Eén is dat men alleen spreekt over de... Nederlandse staatsburgers die uh, onder Japanse bezetting vielen. En twee, als, dan over, uh, als men begint over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog na 1945... Uh, uh, dat dan alleen de Nederlandse militairen herdacht worden. En dat niet wordt uitgelegd dat dit niet een oorlog is waarin Nederland slachtoffer was. Zoals hier tijdens de, uh, de Tweede Wereldoorlog. Maar dat, uh, dat, ja, dat, die, dat, dat daar praktijk zijn geweest die... Het daglicht niet kunnen verdragen. Nou ja, dat, dat het een, een koloniale oorlog was... om in de Indonesië opnieuw onder de duim te krijgen. Ja, dus omgekeerd geformuleerd zou je eigenlijk willen... dat in de herdenking al ex, expliciet aandacht is... voor de omgekomen slachtoffers uh, door de Nederlandse militairen... tijdens de politionele acties. Ja, ik, ik, ik ben niet eens. Ik wil niet eens stelling nemen van we moeten per se, we moeten uh, die oorlog erbij nemen. Maar die is die is erbij, al ja. sinds 1961 geloof mm -hmm, ik, mm -hmm. dat we uh, hebben, hè, dat we ook andere missies na 45 uh, herdenken. Dus dan zou dat uh, er ook bij moeten zijn. Dus zien. mijn een, bijvoorbeeld een kernvraag is: wat deden uh, Nederlandse militairen op 4 mei 1946, een van de eerste dodenherdenkingen? Ja. Wat deden ze toen? Oké. Okay. Ja. Piet Emmer? Uh, Emeritus hoogleraar. Ik kijk even, u zit net uh, onder ja, boven ja. het bovenmicrofoon van mij. Maar we kunnen elkaar in ieder geval goed verstaan, dat is het <laughs> belangrijkst. Hoe denkt u over deze periode in de Nederlandse geschiedenis? Ja, ik denk dat er over die decolonisatieoorlog veel te discussiëren valt. Maar als het om herdenken gaat, denk ik, moet je daar geen historisch debat maken. Je herdenkt. De jongens, want uh, daar gaat het in uh, alle gevallen om, behalve voor de laatste vredesmissies, daar waren denk ik misschien ook vrouwen bij betrokken. Die hun leven gegeven hebben voor Nederland na een democratisch, uh, hoe heet dat, vastgestelde opdracht daartoe. Daar gaat het om. Dat we nu andere beslissingen zouden nemen, dat is een heel ander debat. Maar het gaat er dus om dat mensen uh, gevochten hebben tegen, ik noem maar wat. De Duitse troepen die in Nederland in mei 40 zijn binnengevallen. Dat er mensen uh, gevochten hebben in Indonesië, in Nederlands-Indië. Overigens toen een, uh, uh, onder Nederlandse soevereiniteit. Tegen de nationalisten. En uiteraard daarna al die vredesmissies. Uh, U zegt, het maakt niet zoveel uit. Dus het... het uh, um... Het, het feit dat we... We hebben toen bedacht als land met elkaar. Toen, de democratie hebben, besloten, toen vonden wij dat goed. En toen, toen wilden we daarheen. dat die mensen hun leven daarvoor gaven. En dat ja. hebben ze gedaan. Ja. Maar okay. is, u kijkt toch ook niet naar de Tweede Wereldoorlog... en de misdaden van de nazi's met de bril van toen. Oh, dat vonden de nazi's toen normaal? Nee, zeker niet. Ook in die tijd vond men dat al niet normaal. Dat zou je als criterium natuurlijk moeten, handen, moeten, moeten instellen. Want, Ik vraag me al, want anders wordt het, het wel erg makkelijk. Maar uh, het is natuurlijk zo, als u... Uh, hoe heet dat, het nationaal socialisme noemt. dat er hele grote groepen mensen. in opdracht van een. nationaal socialistische regering. hun leven hebben gegeven. Dat waren geen nationaal socialisten. dat waren eenvoudige. dienstplichtige soldaten. die dat moesten doen. anders. Ja, maar we herdenken toch de Tweede Wereldoorlog. en ook de. Ja. de nazi's en de SS'ers. die daaraan bij hebben gedragen. die herdenken we op een toch een hele andere manier. Uh, die die, die ja, nee, de slachtoffers ja, van die ik, mensen niet de de Nee, nee maar ik, ik, zoals gezegd, ik denk. Dat we die debatten uit die herdenking moeten halen. Men, misschien ben ik uniek, maar ik denk aan de jongens. Ik ben ook wel zo'n jongen, dus ik, ik, ja. Jazeker, nee, ook jongens, absoluut. Maar, maar die, die, ik, jongens, ik, ik, die jongens, ik, ik dat denk dat zijn beetje... degene die een opdracht van ons, en ja. de, de, ons, dat zijn steeds verschillende groepen, maar het in ieder geval zijn steeds democratische besluiten die hun leven hebben gegeven. Maar, maar die, wat die, die, is het die opdracht was destijds, als ik uh, even mag hoor. Want de ja. opdracht was: er, van nou, we moeten het moet weer bij Nederland horen, dat lijkt ons als land. Het beste. Maar in die opdracht van hè, wat toen zelfs hè, werd gezegd, nou we, we, we bevrijden ze weer van uh, die, misschien Japanse ja, ja. Maar uh, in die opdracht is er ook verkracht, is er gemarteld, ja, zo is ja, later gebleken. Zeker, absoluut, en en ja. dat zijn dezelfde die jongens ja. uh, die we dan ook herdenken. Dat ja. is wel een beetje cru, toch? Ja, dat zijn dingen die in een oorlog voorkomen. Maar uh, hoe heet dat? Uh, ik denk dat als je. Voortdurend gaat debatteren over uh, de, uh, de verschillen van inzichten die we vandaag hebben. Laten we er eerlijk mee zijn: vandaag de dag zouden die decolonisatieoorlog niet meer begonnen zijn. Uh, uh, ja, we bombarderen dat... wel Syrië, om nog maar iets te noemen. Ik bedoel, het is toch niet iets van, van lang geleden dat, dat uh, ja, wij in westerse democratieën dat er oorlogen gevoerd worden en rechtgepraat en ook, uh, want ik wil eigenlijk het kernpunt. Mm -hmm. Waar het volgens mij hier om gaat, is dat ja. u het normaliseert. En dat hoorde ik ook in de uitzending van Buitenhof het normaliseren van kolonialisme eigenlijk, dat ik vraag, er is geen, als we het echt over recht hebben en over legitimiteit, er is geen, een kolonie is gewoon niet legitiem. De Verenigde Naties heeft dat aangegeven. Dus we kunnen wel zeggen, ja, dat Precies, maar daar dacht men in 1945 anders over. Dat is het. Geloof niet hoor, de Verenigde Naties, uiteindelijk. De Verenigde Naties hebben een dekolonisatieplan opgesteld, maar ze hebben niet in 1945 gezegd dat alle kolonisatoren uh, hoe heet dat? Uh, met terugwerkende de, kracht, met schuldig terugwerkende schuldig kracht fouten hebben gemaakt. Dat is absoluut niet het geval. We maar zijn daar anders u, over gaan vindt denken. Vindt u een kolonie legitiem? Is dat iets wat, wat legitiem is? Als u op dit neemt? ogenblik niet... Uh, ik denk dat ik daar anders over dacht in 1945, en anders overdacht in 1845, en anders overdacht in 1745. Ja. Ja, dus goed ja. fout verandert met de tijd. Ja, absoluut. Die ja. Waarde, het verleden is een vreemd land waar ze de dingen anders deden. Ja. Ja. Als mensen moeten... uit die tijd het allemaal met elkaar eens waren. Toen waren er ook heel veel critici van die oorlog. Zeker, we hebben maar... geloof ik drie, vierduizend dienstweigeraars ja. gehad in die tijd. Er dus het is helemaal niet zo. Er was niet maar één, zo, één partij toen... die zich keerde tegen die oorlog in, in, in, in nederlands Indië. Dat was de C.P.N. alle andere Partijen hebben dat uitzenden van troepen gesteund. Ja, ik word hier een beetje stil van, want ja. ik, ik hoor u gewoon eigenlijk iets recht praten, wat in nee, mijn nee, ogen krom is. Ik, ik heb, ik want u praat zegt, niet ik mens. vind nee, nee, het nu nee, niet ik ik... meer goed. Ik vind om nog eens duidelijk te doen. zeggen. Misschien, misschien moeten we ja? moet even een, een half minuut aan het rusten. En dan ben ik even heel <laughs> Elma Draaien, jij schrijft hier ook regelmatig over. Een terugkeer punt. We uh, ja. kijken iets door de bril van nu. We iets door de bril het van vroeger. tegen 4 ja. mei. Want steeds komen weer nieuwe slachtoffers. Ja. Maar, maar, maar wel goed om het erover te hebben, toch? Het is heel goed om het erover hebben, over te hebben. En toch denk ik dat, dat de ellende. Uh, of dat de oorzaak van alle ellende. dat we het elk jaar weer over hebben. zit in die opmerkingen die gisteren gemaakt zijn door de voorzitter van het uh, comité 4 en 5 mei. Die beriep zich twee keer op maar sinds 1961 hebben we de boel verbreed. Mm -hmm. Met andere woorden, dat is al heel lang zo, moeten we zo houden. Nou, juist in die verbreding zit het probleem natuurlijk. Want daardoor melden zich telkens weer nieuwe luidjes. Die zeggen: Ja, maar onze verwanten of onze mensen met wie die, wij ideologisch uh, uh, visie deden. Wij hebben ook geleerd Wij willen ook uitdag worden. En het is ook moeilijk om leed te vergelijken. Gaan. Terwijl ik, ik denk: uh, dat Nationaal Comité 4 en 5 mei. die staat er ook volgens mij open voor om daarover te discussiëren. Ja. Uh, uh, Werp die verbreding nou eens terzijde. Hou het tot de Tweede Wereldoorlog. Oorlog. Ik heb daar mijn handen vol aan. En volgens mij zouden wij dat allemaal moeten hebben. En er zijn He, natuurlijk ook dat... sommige andere herdenkingen. Want hoe bijvoorbeeld Marjolein van Begeden wordt ook gezegd... er is al een idea-herdenking. 15 augustus elk jaar... Wat vind je daarvan? Ja, dat is een herdenking die herdenkt... dat de Japanse bezetting ophield met bestaan. En in, we leven in een land waar mensen amper het verschil kennen... tussen Indië en Indonesië. En uh -huh. hoe Indonesiërs... Uh, welke datum die herdenken... die herdenken niet zozeer 15 augustus. Zij herdenken uh, uh, 17 augustus. Twee dagen daarna. En, en voor hun begon toen... of niet begon, maar ging opnieuw. Dus uh, Zij zeggen, wij waren vrij vanaf 1942. Wat, wat kwamen jullie opnieuw doen? Wij, wij zeiden we zijn vrij. Ja, dus die herdenking doet geen recht aan, aan zeg maar, de gevoelens waar je het nu over hebt? Nee, dat is, een hele, ja, dat is een herdenking die focust op het slachtofferschap tijdens de Japanse bezetting. Maar zou die herdenking dan misschien hè, breder moeten worden gemaakt? Of zeg je, nee, dit hoort echt thuis bij de algemene dodenherdenking, of de algemene, daar hebben we het nu precies over, of bij de dodenherdenking die we op 4 mei houden? Ja, ik heb, want u zei net misschien uh, dat het... Uh, Zegt Ja, uh, yeah, uh, dat uh, het comité 4 en 5 mei graag ook in debat gaat. in uh, gesprek gaat erover. En uh, Gerdie Verbeet benadrukt het ook. Van, we, we staan open voor dialoog. Ik heb daar aan tafel gezeten. Ik heb met meneer Van Koten, de directeur van het comité aan tafel gezeten. Ik heb eigenlijk dezelfde dingen op tafel gelegd. Wat ik zie is dat eigenlijk... het, het, wordt, ge het, gaat, het wordt gewoon... Uh, uh, het wordt heel ingewikkeld ineens... als het om Indonesië gaat. En om die reden, denk ik... omdat er dus keuze is genomen om het wel te benoemen... je ziet eigenlijk op zo'n nationaal moment... zie je de worsteling met dat verleden. En daarom denk ik... nou, het is eigenlijk een goede aanleiding om dan dat dus te, aan, aan te pakken. En, en, want het is 2018 en we weten er nog steeds geen raad mee. Zie je het nog veranderen? Ja, ik ben optimistisch. Dus okay. uh, ik zie het wel veranderen. En meneer u zegt... we moeten bekijken door de ogen van die tijd. Ik dat weet vlak. dat elke andere zaak uh, zinloos is, maar... Okay. <hazien> Ik dank u wel. Piet Emberger en Marjolein van Pagé. Natuurlijk ook Hans van Manen, Bert Kabel en Elma Draaier. Zometeen bureau buitenland. Om half tien dan ben ik weer met het sport. Voor langslijnen omstreek samen met Robert Meemer. Misschien tot straks. Een anders fijne avond. NPO Radio 1.